4 uur, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. Syrië staat open voor de komst van waarnemers van de Verenigde Naties. Dat heeft een Syrische regeringswoordvoerder gezegd. Gisteren bereikte de VN-veiligheidsraad een akkoord over het sturen van de waarnemers. De eerste zes komen nog vanavond aan en gaan morgen al aan de slag. Ze doen voorbereidend werk voor de komst van 25 tot 30 andere waarnemers. Die moeten erop toezien dat het bestand dat donderdag inging wordt nageleefd is de bedoeling dat er uiteindelijk zo'n 300 waarnemers naar Syrië gaan. Het staakt het vuren in Syrië, is de afgelopen dagen op een aantal plekken geschonden. Een Haagse ambtenaar die vertrouwelijke informatie van de politie doorspeelde aan het Algemeen Dagblad, wordt niet vervolgd, dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. De man wordt wel disciplinair gestraft. Het is onduidelijk of het gaat om een medewerker van de politie Haaglanden of van de gemeente Den Haag. De man heeft toegegeven dat hij een uitdraai van de politiesystemen aan journalisten van het AD heeft gegeven. De informatie ging over de man die in het AD werd omschreven als een vuurwapengevaarlijke drugshandelaar. De advocaat van de man eiste een rectificatie van het AD. Als het volgende kabinet besluit om de Joint Strike Fighter te kopen, dan zullen dat er minder zijn dan 85. Dat zei minister Hille van Defensie in het tv-programma Buitenhof. Volgens de originele plannen bekijkt Nederland de aanschaf van 85 JSF-straaljagers. Nu de prijs daarvan oploopt, zal dat aantal mogelijk minder worden. De JSF is bedoeld als vervanger van de F-16. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker twee doden gevallen... bij aanvallen op regerings- en ambassadegebouwen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Volgens de NAVO hebben militanten zeven locaties onder vuur genomen. De aanvallen zijn opgeëist door de Taliban. Het weer, het is overwegend bewolkt, maar vanavond klaart het op. Morgen af en toe zon in het noorden kans op een buit voor dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan het B-verkeersinformatie. Op de A2 bij Utrecht staat richting Amsterdam een file van 3 kilometer... tussen Knoppen Oude Rijn en Maarsen. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer. Ja, wie wordt er kampioen?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 Vier minuten over vier. Langs de lijn gaat weer verder en we beginnen in Utrecht. Ronald van der Geer, Utrecht VVV met nog uh, 17 minuten te spelen. De 3-2 voorsprong is er nog altijd voor FC Utrecht dat in uh, de laatste minuten eigenlijk maar één keer gevaarlijk is geweest met een actie over de linkerkant. En de bal op Van der Gun die uiteindelijk wijfelt met schieten en uh, de bal over de achterlijn loopt. En verder is uh, VVV niet in de buurt geweest bij Van Dijk. Lijkt het uh, te zijn dat beide ploegen veel energie hebben gestopt in uh, nou de eerste 70 minuten en dat het pijpje langzaam aan het leeg raken is. Kijken wat er nog gaat gebeuren. Maar voorlopig staat Utrecht wel op een 3-2 voorsprong nadat het al vroeg in de wedstrijd 2-0 achter heeft gestaan. Is Ajax de Graafschap een beetje dood Gebloedig, Richard van de Maren? Ja, dat mag je wel zeggen. Ook het publiek is al een tijdje stilgevallen hier in de Amsterdam Arena. 3-1 nog altijd op het scorebord. Had 4-1 moeten zijn. Theo Jansen kwam vrij voor de winter. Maar de Belg liet zich niet verschalken. Hoewel het lag aan Theo Jansen. Die had gewoon door moeten lopen. Maar probeerde het met een lop. Wilde het te mooi doen. En zo staat het dus nog steeds 3 tegen 1. Dan gaan we naar Vitesse. Ado Den Haag even te Napel. Daar is het nog altijd 1-0 door de goal van Ibarra. Het had 3-0 kunnen zijn... Als Mike Havenaard twee keer afgescoord. De eerste was niet zo heel makkelijk. Schot uit de draai werd gestopt door Coutinho... ...maar de tweede, na een fout van een toko... ...alleen voor doelman Coutinho, maar Havenaard faalde. En dus is er nog altijd spanning in de wedstrijd. We maken ons op voor een zinderende slotfase... ...in de Amstel Goldrace, Gino Lippens. 32 kilometer nog maar het verschil tussen de koplopers en het peloton. 1 minuut en 16 seconden. We hebben geen 9 koplopers meer, maar 6. Bardet, Bilbao, Kreder, Hous, Tortoni en Vos. Dat zijn de zes man die nog een kleine voorsprong hebben op het peloton. Bloemendaal tegen het Rotterdamse Vort zonder Nieuw-Zeelandse steun, Gerard. Ja. En die zullen ze hard nodig hebben, die Rotterdammers. Want het is inmiddels 6-1 geworden. Ronald Brouwer maakte er 5-1 van. En zojuist uit de strafcorner 6-1 in het voordeel van Bloemendaal. En het is eigenlijk een hele trieste afgang voor de trotse koploper. Helemaal klaar vandaag uh, om misschien wel kampioen van Nederland te gaan worden. En dan ineens zijn die Nieuw-Zeelanders weg. En dan valt het allemaal, het mooie plannetje van Reinoud Wolf, de coach van uh, Rotterdam, valt helemaal in duigen. Ja, zeg maar. Bloemendaal leidt met 5, 6. 6, 6 inmiddels 6, al 6-1 tegen Rotterdam. Ja. Verder hebben we dit hier nog zwemmen. De finales van de swim Cup in Eindhoven. En straks om half vijf begint Herakles tegen RKSV. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream. One soul. One prize. One goal.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 1986 en A Kind of Magic. Zwimcup, Olympische Spelen, tijden halen. Dus Bob van der Tak weet er alles van. Ja, ik weet er alles van inmiddels. Want het is al het derde kwalificatietoernooi, natuurlijk. Het laatste ook. Na vandaag kennen we de Olympische zwemploeg voor Londen. Daar is Nick Driebergen zeker bij. Die had zich al eerder geplaatst op de 100 meter rugslag. En zojuist deed hij ook nog een poging op de 200 meter rugslag en dat was een goede poging moet ik zeggen. Hij zwom een prima race, goed gecontroleerd, een vlak schema en de limiet voor Londen was 157.93 en Driebergen klokte 157.96 zat er dus 300ste boven. Dat wordt dus een bespreekgeval. Maar ik denk dat Driebergen, als hij toch al in Londen is voor die 100 en voor de wisselslag, estafette Dat hij dan van bondscoach Jacco Verhaar en van het NOC en NsF ook die 200 meter rugslag wel zal mogen zwemmen. Dat uh, wordt later allemaal beslist. Maar wel een goede race dus van Driebergen. Maar net ja, die 300ste, die komt hij tekort. 1,57-96. Bloemendaal tegen Rotterdam inmiddels afgelopen. 6-1 is de eindstand daar in Bloemendaal. Gaan wij met Meteen door met het wielrennen, de Amstel okay, Gold dan. Race, Sebastian en Gio. We hebben vier, uh, vijf man die zich uh, losmaken van het uh, peloton met daarbij Jan Huguet... ...de man van uh, Argos Shimano, de opvolger uh, van Skill Shimano. Hij uh, was de eerste man die daar uh, wegsprong kreeg. Een mannetje van Saxo Bank met zich mee, maar ik zie nu alweer dat het peloton daarop uh, gaat neerstrijken... ...terwijl het verschil tussen de kopgroep en het peloton inmiddels al is teruggelopen tot uh, 57 seconden. Die kopgroep dus nog, de restanten met daarbij die Nederlander, Raymond Kreder. Ze zullen zo meteen worden opgeslokt als we in de richting gaan... Van ...van de Gulpenerberg. Want daar moet het dan uh, misschien gaan gebeuren. Hoewel de meeste renners zullen wachten tot die doorkomst op de IJzerbosweg. Want wat we nog gaan krijgen is Gulpenberg, Kruisberg, IJzerbosweg... ...dan de Vronberg, een tussenbergje, de Keutenberg... ...en uiteindelijk de Kouberg, de aankomst hier bergop in Valkenburg. Peloton in ieder geval wel weer compleet. Kopgroep rijdt daar vlak voor. En verder, Sebastian, want jij bent inmiddels afgezakt tot de kop van het peloton. Wat zijn de kleuren die daar domineren aan de voorkant van het peloton? Ik zie het uh, Astana. Uh, ja, dat hele lichte blauw met dat gele van die vlag van Kazachstan. Komt weer een man van BMC zo te zien naar voren. We zien nog steeds uh, die, uh, dat rood van Katusha. En als ik voor me kijk, dan zie ik de weg heel snel omhoog lopen. Want daar ligt dan uh, die gulpende berg uh, met uh, drangekken gelukkig afgezet. En daar staat heel veel publiek. Ronald van der Geer heeft wat te melden. Dat is beslist, denk ik, in Utrecht. Alexander Kernt, de vervanger van de Moesje. Met een prachtige goal na 83 minuten. Ik dacht dat het... Takagi was met zijn vierde assist in deze wedstrijd. Ja, dat is zo. Speelt vanaf de linkerkant Gernd aan. Die loopt het strafschroepgebied in. En neemt de bal als hij door de as van het veld komt. In één keer op de pantoffel. Met het linkerbeen. En schiet hem snoeihard langs Gentenaar. Prachtige goal van Gernd. En zo komt hij terug. Dus op een 4-2 voorsprong in het eigen stadion tegen VVV. Terug weer naar Sebastian Amsterdam. Bezig met de beklimming van die gulpende berg. Tussen een haag van mensen door. Waar het peloton gaat inlopen op de lezing. ...van de voormalige kopgroep. Raymond Kreder kijkt nog eens een keertje achterom. Alex Hous rijdt daar ietsje vooruit. En Romain Bardet, dat is op dit moment de koploper. Die uh, Fransman van AG, Dezer, Romain Bardet samen met Alex Hous op de Gulpenberg. Wij zijn inmiddels boven. Daar draait men naar rechts. En dan kijk ik naar beneden. En dan zie ik daar de voorposten van het peloton ook omhoog rijden. Op die smalle weg de Gulpenberg op. De begin dus van de finale van de Amsterdam Gold -Train. Gaan we even voetballen. Richard van der Maade, Ajax de Graafschap. Ja, nog steeds 3-1. En de wedstrijd gaat hier een beetje als de bekende nachtkaars uit in de arena. 87 minuten inmiddels gevoetbald. De boer, de coach van Ajax, heeft inmiddels ook al drie keer gewisseld. Siek is erbij gekomen. Ebicilio en ook verdediger Van der Rijn. Voor Van der Wiel gebeurde dat, maar dat is al een, een tijdje geleden. Ajax is er niet echt beter doorgaan voetballen. Domineert wel, leidt dik verdiend met 3-1. Maar speelt in deze wedstrijd zelden echt goed voetbal. Ja, en dat uh, kan natuurlijk ook een keer gebeuren na de. Fantastische wedstrijd van afgelopen week tegen Herenveen De 6-0 thuis overwinning tegen Herakles. Het is ook niet uh, makkelijk voetballen tegen een ploeg als de Graafschap dat zeer compact speelt. Vooral in de eerste helft was dat het geval. Nu een aanval van Ajax weer. Dus in de slotfase van de wedstrijd over de linkerkant van het veld. Blind die uh, vaak als uh, links half, links buiten zelf speelt in de tweede helft. Maar nog weinig goede voorzetten heeft kunnen afleveren. Vooral ook omdat het tempo gewoon te laag ligt bij Ajax in deze wedstrijd. Nu aan. Aan de rechterkant is het Ebicilio. Schuift de bal terug naar Oude Wereld. Al Wereld dan naar Vertongen. Het is Jansen die dan wat jaagt namens de Graafschap, dat ook een aantal keren heeft gewisseld. De jonge Kalfete, een Belg is erbij gekomen. Schrekowits is er bijgekomen. Maar de Graafschap heeft in de tweede helft nauwelijks kansen gehad op nog een doelpunt. Eén goal gemaakt in de slotfase van de eerste helft. Dat was een hele knappe van Michael De Leeuw. En verder was het dus vooral Ajax in deze wedstrijd dat natuurlijk controleerde. En drie belangrijke punten weer bijschrijft op weg naar de titel. Gaat op zes punten komen van AZ. En daar gaat het natuurlijk allemaal om in deze uh, situatie voor de Amsterdammers. Weer wordt de bal breed rondgespeeld. Heel rustig allemaal. De Graafschap gelooft het ook allemaal wel in deze fase van de wedstrijd. Ajax dat bepaalt. Ajax controleert en leidt dik en dik verdient met 3 tegen 1. vitesse Aro, En geloof Vitesse het ook wel met die 1-0 voorsprong, Evert? Ja, de goal van Ibarra 1-0. En die wordt er nu afgehaald en wordt vervangen door Mart Lieder. Dat is een jongen die halverwege het seizoen bij Vitesse is gekomen. Dat is ook een aanvaller. Ja, af en toe heeft ADO wel mogelijkheden. Af en toe zijn er ook wel kansjes. Het is geen beste wedstrijd. John Verhoek is erbij gekomen. Boussabon is erbij gekomen, want er is nog weinig tijd voor ADO. Dat misschien nu een mogelijkheid krijgt. Via Thierry en Boussabon. Thierry, daar de bal dan naar John Verhoek. Dan komt hij bij Immers. Maar Immers wordt gestuurd door Kasia. De aanvoerder van Vitesse, de Georgier, En dat is wel een van de betere spelers bij Vitesse. Waar het niet... ...niet echt de vorm heeft van afgelopen donderdag... ...toen het een uitstekende eerste helft speelde in Venlo en VVV... ...af en daar ook met 3-1 won. Een aanval nu van uh, Vitesse. In de laatste minuut zal er wel wat tijd bijkomen. Leader speelt de bal naar Boni... ...die dus uh, de tweede helft vanaf het middenveld is gaan spelen. Dan de bal naar Butner, ...die heel erg goed was afgelopen donderdag in uh, de Koel. Maar zijn... Uh, Opzetje mislukt dan totaal met Abora. De bal gaat over de zijlijn. Een halve minuut nog en wat extra tijd. Ik denk wel dat Vitesse de 1-0 over de streep gaat trekken. We gaan weer even zwemmen tussen al het voetballen door. Bob van der Tak, want jij hebt weer een nieuwe race, nieuwe kansen. Ja, voor uh, Lennart Stekelenburg op de 100 meter schoolslag. Maar ja, nieuwe kans. Hij heeft zich uh, vanmorgen al geplaatst voor de Olympische Spelen in uh, Londen. In de series deed hij dat op uh, de 100 meter schoolslag. Na een aantal, uh, flink aantal mislukte pogingen... Bij de eerdere kwalificatietoernooien was het vanmorgen eindelijk prijs voor Lennart Stekelenburg. Uh, met een tijd van 1-0-0-97. Daarmee zat hij binnen de limiet voor Londen. Want die stond op 1-0-1-13. Uh, ja, hij kan dus vrij uit zwemmen nu, Stekelenburg, in deze finale. En het zou aardig zijn als hij zich uh, nog wat kan verbeteren, natuurlijk. Qua tijd, dat is even de vraag of dat gaat lukken. De start van de race is bijna daar. Ook nog twee Brazilianen van de Esporte Glue Pinheiros uit Sao Paulo. En dat zijn dan de mannen die vermoedelijk Stekelenburg partij moeten gaan geven in deze race. Daar is de start. Lennart Stekelenburg zwemmend tussen de gele lijnen in baan 4. Want hij was vanmorgen de snelste van allemaal. En belangrijker dus plaatste zich voor Londen. Dat zal een hele opluchting geweest zijn voor Stekelenburg. Die een maand geleden in Amsterdam in zijn thuisbad nog zo hopeloos faalde. En toen na afloop toch zeer aangeslagen was, onzeker oogte. Maar uiteindelijk is het dus allemaal goed gekomen voor Stekelenburg. Aan de leiding ook in deze race. De twee Brazilianen kunnen hem voorlopig niet bijbenen. 28-14, de tussentijd van Stekelenburg na 50 meter. Daarmee is hij nog wat sneller, een halve seconde ongeveer, dan vanmorgen. En is hij dan niet te hard weggegaan? Of uh, heeft hij juist uh, nog veel meer in petto dan vanochtend? Dat kan ook natuurlijk. Halverwege de laatste baan. Die Braziliaan in baan 3. Gomez junior die komt nu toch aardig opzetten. Maar Stekelenburg nog altijd aan de leiding. Wat wordt de tijd van Lennart Stekelenburg? Hij gaat de race wel winnen. Hij slaat de aanval van de Braziliaan af. Maar gaat hij nog sneller dan de 100.97 van vanmorgen? Nee, dat lukt hem niet. Het wordt 101.04, wel binnen de limiet voor Londen ten tweede malen, maar dus ietsje langzamer dan vanmorgen. Maar goed, het zal hem allemaal een zorg zijn, denk ik. Stekelenburg mag naar de Olympische spelen en dat is natuurlijk het voornaamste. Richard van der Maarden, inmiddels afgelopen in de Arena? Ja, geen extra tijd in deze wedstrijd. En waarom zou haar dat ook doen? De wedstrijd uh, ging eigenlijk uh, als een nachtkaars uit. Dat heb ik al gezegd. Er gebeurde heel weinig in de tweede helft. Het was uh, plichtmatig aan de kant van Ajax. Met name dus in het uh, tweede bedrijf. Een beetje mat. Een zakelijke 3-1 overwinning op de Graafschap. Mooie doelpunten in de eerste helft gezien. Twee keer Boerrechter. Het begon al na drie minuten. Toen dacht ik dit wordt een, een hele leuke wedstrijd aan de kant van Ajax. Dat viel allemaal een klein beetje tegen. De Graafschap verliest dus terecht met 3-1 van Ajax. Dat nu dus op zes punten voorsprong komt van AZ en van Feyenoord. En de weg naar de titel ligt dus ook na vanmiddag weer helemaal open. Vitesse op weg naar de play-offs even te napel. Dat denk ik wel als het tenminste 3-0 over de streep kan trekken. Met een aanval nog van uh, Ado. 30 seconden nog op de klok. Boni miste net nog een dot van een kans namens Vitesse. De topscorer. Maar Ado heeft nog altijd de bal. Halverwege de helft van Vitesse. Speelt hem in het strafgebied. Smola Rector. Bussabon. En die gaat net naast. Maar dan heeft scheidsrechter Smet hens geconstateerd bij Ebi Smolarek. Die afgelopen donderdag nog scoorde tegen FC Groningen. En dan mag Vitesse een vrije trap gaan nemen. En zitten er drie minuten extra tijd er nog op. En zal de scheidsrechter uit België waarschijnlijk die vrije trap nog wel laten nemen. En dan gaan affluiten. En dan heeft Vitesse... In de drie dagen tijd uh, zes punten bij elkaar gevoetbald. 3-1 uit in uh, de kool in Venlo tegen VVV. En uh, vandaag een moeizame, geen beste wedstrijd, maar wel 1-0. En dat is ook goed voor drie punten. En wordt al gevoetbald bij jou, Ronald van der Geer, bij Utrecht VVV? Nog anderhalve minuut, nee nog tweeënhalve minuut zelfs, drie minuten extra tijd bij een 4-2 voorsprong voor FC Utrecht. Net bijna nog een treffer voor VVV, uit een corner vanaf de linkerkant genomen en op het hoofd van de recht. Maar net naast de goal van Van Dijk gekopt, wel opvallend, die Van Dijk moest rennen achter een bal aan van Kullen. Want die produceerde een afzwaaier en dan zie je toch dat de spieren wat stram zijn voor Van Dijk. Die eigenlijk weinig te doen heeft gehad in de tweede helft. Utrecht is dichter bij de vijfde geweest, met name Wesley of we Rodney Snijder met een fantastisch schot vanaf de rechterkant. Maar ook een puikenredding van Van Gentenaar. Utrecht nu weer met het balbezit. Duplan. Aan de rechterkant vindt hij Takagi. Voor mij ook toch de man van de wedstrijd. Met vier assist in deze wedstrijd. Maar die eer valt overigens de moesje ten beurt. Die met twee doelpunten en zijn stukje onverzettelijkheid. Toch heel belangrijk is geweest vandaag voor FC Utrecht. Ik vond ook eigenlijk toen de moesje eruit ging. Ging dat stukje onverzettelijkheid er bij Utrecht ook uit. En werd het allemaal wat armoediger. Want VVV heeft nauwelijks iets kunnen creëren in de tweede helft. Dus echt heel gevaarlijk. Of echt veel in gevaar is FC Utrecht niet geweest. Nu Bulthuis de rechterkant op de helft van de FC Utrecht. Uiteindelijk loopt men de bal weer over de zijlijn. Heeft Bulthuis weer een overtreding gemaakt in de ogen van Makkely... die maar liefst 7 gele kaarten heeft gegeven in deze wedstrijd... en zijn handen vol heeft gehad. Vrij trap, Meewes komt in het Straschopgebied terecht. Schut komt weg en de recht komt En dan de redding van Van Dijk. En dan kan No4 niks met de rebound trapt over de bal heen. En vervolgens kan VVV helemaal niks met Kullen ook in dat Straschopgebied. Ook hij trapt over de bal heen en dan kan Utrecht er weer uit met Duplan... Maar uiteindelijk uh, McQuire met het uh, oponthoud bij de Fransman. En rond de middenlijn aan de rechterkant paast hij de bal in de voeten van Shaki Shaki Takagi. De man die vandaag zijn wondersloffen aanhad aan had met uh, vier dus En voor het eerst echt belangrijk is geweest voor uh, FC Utrecht. Lange bal vervolgens van Bulthuis aan de linkerkant. Bedoeld voor uh, Tommy Oor die nog voor van der gun in het uh, veld is gekomen. Maar die kan daar uh, lang en breed niet bij. En dan kan uh, Gentenaar een doeltrap gaan nemen. De VVV kan zich gaan uh, opmaken voor uh, de nacompetitie. Want dat gat lijkt nog niet meer te overbruggen. Zes punten... Met nog wedstrijden tegen AZ, tegen ADO, tegen Twente en tegen Ajax. Daar gaat VVV niet veel punten in halen. Ja, Utrecht is in elk geval veilig. Maar kan zelfs nog een beetje omhoog kijken in het resterende programma. Misschien nog spelen voor uh, die playoffs. Vandaag in elk geval de onverzettelijkheid getoond die Jan Wouters zo graag ziet. Makkelie maakt een einde aan uh, deze wedstrijd. Vijf goals of uh, zes goals. Vier voor Utrecht, twee voor VVV. En zo sluiten we af in Utrecht. Even de uitslagen op een rijtje. Vitesse tegen ADO Den Haag 1-0. FC Utrecht VVV 4-2. Ajax de Graafschap 3-1. En eerder vanmiddag Groningen tegen Roda 0-1. Consequenties met betrekking tot de stand. Ajax is nu 6 punten los van AZ. En Feyenoord heeft 64 punten uit 30 wedstrijden. Vitesse stevig op de zevende plaats met 48 punten uit 30 wedstrijden. Roda staat achtste. Utrecht klimt naar positie 12 met 36 punten. 16e VVV kan zich inderdaad wat Ronald als hij op gaan maken voor de na-competitie. 25 punten en voorlaag. De blijft de Graafschap nu met 18 punt. uh, wat zeg ik, 19 punten. En we gaan uh, wielrennen, want uh, we zitten in de echte, echte finale... van de Amstel Cold Race, Sebastian Timmerman en Gio Lippens. En in die echte, echte finale vallen er toch wat slachtoffers. Want ik zie, kijk nu ineens op de rug van Samuel Sanchez, de olympisch kampioen. Tot Londen is hij dat in elk geval nog. Hij rijdt op achterstand, wordt opgewacht door twee ploegmaats. Misschien dat hij een mechanisch probleem heeft gehad. In elk geval is hij na de beklimming van de Kruisberg eraf in het peloton. Net trouwens als Bram Tanking. Licht had. En ik meende ook lieve Westra aan de achterkant van het peloton puffend en steunend te zien rijden. En dat allemaal bij een tempoversnelling van Greg van Avermaat aan de voorkant van het peloton van Avermaat. Weet dat uh, zijn uh, voornaamste uh, renner, de uh, voornaamste ploeggenoot Philippe Gilbert zo'n beetje bij hem in het uh, wiel zit. Die zien we daar in het derde wiel zitten. Dan zien we ook uh, Rodriguez van Katusha. Want het gaat allemaal op weg naar de IJzerbosweg. Maar laten we niet vergeten, Sebas, we hebben nog steeds twee koplopers. En dat zijn uh, Bardet en ha ...die zo'n beetje beginnen aan de beklimming van de IJzerbosweg. En dan zie ik, als ik verder kijk naar achteren toe... ...dat glooiende Limburgse land, zie ik inderdaad dat peloton... ...naar beneden denderen vanaf de Kruisberg richting de voet van de IJzerbosweg. Dan door IJs heen, dat is een gevaarlijke passage met gevaarlijke bochten... ...en heel veel eenlingen achter bij dat peloton... ...terwijl ik volgens mij net hoorde dat inderdaad Samuel Sanchez... ...een probleem heeft gehad met de fiets, de IJzerbosweg. Wordt dat dan weer de plek waar het allemaal gaat beginnen. Bardet en Hous. 25 seconden hoor ik. Daarachter rijdt het peloton, Gio. Eigenlijk is het allemaal de schuld van Michael Bogut. Want die maakte de IJzerbosweg zo belangrijk. Die wachtte altijd tot dat moment. En dan kon je de klok erop gelijk zetten. Dan ging die aan. Dan probeerde die weg te rijden uit dat peloton. Kreeg meestal een paar sterke mannen met zich mee. En won dus de Amsterdam Gold Race niet met de aankomst op de Kouberg. Dat moet gezegd worden. In Maastricht won die wel. Sanchez die krijgt weer aansluiting bij de achterkant van het peloton. Daarvoor die twee koplopers... En dan zie ik daar vlak achter dat peloton dat nu nog compleet is hoor. Greg van Avermaat, een ploeggenoot van hem in het wiel. En dan uh, Philippe Gilbert. Dan wat mannetjes van Katusha. Met daarbij uh, die Joaquin Rodriguez. Maar voorlopig blijft alles daar nog een beetje zitten. Robert Geesink met dat lange lijf. We zien hem daar mee vooraan zitten. Been gebroken afgelopen najaar voor de wereld. En daar, viel, ja. Ja, daar viel dus even weg de terug. Straks meer van de Amstel Gold Race. Eerst terug naar het voetbal. Straks, over een paar minuten, begint de laatste wedstrijd op deze zondag. Herakles tegen RKC. We keer even terug naar de eerste wedstrijd op deze zondagmiddag. Groningen tegen Roda. Eindigde in 0-1 door een goal van Wilaard gemaakt in de eerste helft. Het gaat niet goed met Groningen. Inmiddels dertiende op de ranglijst. En zeven van de laatste acht wedstrijden gingen verloren. Kortom, zeer, zeer zware tijden voor de Groningse trainer Pieter Huistre. Is nog leuk? Ja, het is in ieder geval uitdagend uh, op dit moment. Uh, hè, dat, uh, dat is de situatie waarin we nu zitten. Het, het is natuurlijk veel leuker op het moment dat je ook wat wedstrijden wint. En, ja, en daar blijven we in geloven dat dat ook weer kan gebeuren. Dus uh, daar werken we hard aan met z'n allen. Met, uh, met de spelers, met de technische staf. En, uh, ja, daarin moeten we ook één front blijven vormen. Maar wat doet er met een trainer, uh, met een club, zo je wilt... Uh, die van de laatste acht wedstrijden zeven keer verliest? Dat moet een mokerslag zijn, juist voor een ploeg... die vindt dat ze in het linker rijtje moeten spelen. Ja, natuurlijk. Uh, hey, je, je, je speelt profvoetbal je speelt topvoetbal om wedstrijden te winnen. En uh, op het moment dat dat niet gebeurt, ja, dan is dat uh, vervelend. En dan uh, moet je daar alles aan doen om dat om te draaien. En uh, Daar doen we alles aan. Alleen op dit moment zit het net niet mee. En uh, op dit moment uh, missen we ook de echte overtuiging om, om, om die punten dan wel te pakken. En eigenlijk begint het met overtuiging, toch? En wilskracht. Nou ja, kijk, ik kan de ploeg eigenlijk niks verwijten. Zeker in de tweede helft niet. Als je kijkt naar wilskracht, naar vechtlust. Uh, ze hebben tot het einde toegestreden. We hebben alle risico's genomen. We uh, zijn uiteindelijk één op één gaan spelen. Ja, en dan, uh, op dit moment krijg je daarvoor net niet de beloning. Uh, de balletjes die vallen dan net niet, uh, penalty wel of niet. Uh, ja, en uh, dan zit je in een fase van het seizoen waarin al die dingen even tegen ons zitten. Maar ja, ik blijf erin geloven uh, dat het ook weer omgedraaid kan worden. En uh, dat moet in ieder geval uh, dit seizoen nog een, nog een, uh, een beslag krijgen. Er moeten in ieder geval nog wat, wat lichtpunten daar uit voorschijn komen in de komende vier wedstrijden. Maar je zegt, ik mis de overtuiging. Dat mag je denk ik je ploeg wel kwalijk nemen. Want daarna zeg je, ik kan ze niks verwijten. Maar dat dus wel. Nou ja, kijk, dat heeft met elkaar te maken. De eerste helft, als je kijkt wat ze we weggeven, verdedigend. Dat is heel weinig. De allereerste kans van Roda uit de vrije trap, die gaat er ook in. En er is nog één bal die voorlangs gaat. Dus verder voetbal je zelf. Je hebt eigenlijk de wedstrijd in handen. Ja, en dan zie je ook hoe oneerlijk voetbal dan eigenlijk is. Uh, omdat de bal dan aan de andere kant er wel in gaat en bij ons niet. Dan heb je de afgelopen weken natuurlijk alles al geprobeerd. Ook door de week om uh, zeg maar de negatieve spiraal te doorbreken. Zoals dat zo mooi heet. Um, heb je nog meer dingen op je repertoire? Want je zal morgen weer wat moeten verzinnen. Ja, wel, maar het is niet een kwestie van verzinnen. Het is een kwestie van uh, de dingen blijven doen die je uh, die doet. Uh, de, het is een kwestie van uh, de spelers uh, duidelijk maken wat er nodig is. En, en die spelers begrijpen dat. En die werken er keihard aan. En oh, Zolang ik dat zie, hè, dan uh, ben ik ervan overtuigd... dat we zeker op het moment dat we ook nog wat spelers weer terugkrijgen... Uh, dat, dat we ook wel een goede ploeg hebben die ook punten gaat pakken... die wedstrijden gaat winnen. Pieter Huistra, hij verloor dus vandaag met 1-0 met Groningen van Rode EC. BMX-rijster Lieke Klaus heeft een Olympi... Heeft de Olympisch voorbehoud getoond bij de wereldbekerwedstrijd... en het Noorse Randaberg. Ze haalde naar de kwartfinale. Hierdoor komen de Olympische Spelen voor haar wel erg dichtbij. Ticket naar Londen kan echter nog niet worden geboekt, aangezien Nederland zich eerst nog via de landenranking moet plaatsen. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is vrijwel half vijf. Hier is Martijn van Meek met de hoofdpunten. Een ambtenaar die geheime informatie van de Haagse politie... aan het Algemeen Dagblad gaf, wordt niet vervolgd. De man wordt wel disciplinair gestraft. Het is onduidelijk of het een medewerker van de gemeente of van de politie is. De informatie ging over een man die in het AD werd omschreven... als een vuurwapengevaarlijke drugshandelaar. Twee vrouwen uit Millingen aan de Rijn zijn licht gewond geraakt... toen een auto op de A15 werd geraakt door een kogel. De kogel van 7 mm boorde zich door de voorruit... en bleef steken in de deur van de bijrijder... De kogel is vermoedelijk afgevuurd door een jager. Volgens de politie was er geen sprake van opzet. Syrië staat open voor de komst van waarnemers van de VN. Gisteren bereikte de Veiligheidsraad een akkoord over het sturen van waarnemers. De eerste zes komen vanavond aan en gaan morgen aan de slag... om het werk van zo'n twintig andere waarnemers voor te bereiden. Ze moeten erop toezien dat het bestand dat donderdag inging wordt nageleefd. En de oud Ben Klokman is overleden. Met historicus Loede Jong en programmamaker Milo Anstad... maakte hij in de jaren 60 de serie De Bezetting over Nederland in de oorlog. Later werd hij chef jeugdprogramma's bij de NTS, de huidige NOS. Hij bracht onder meer Sesamstraat voor het eerst op het scherm. Ben Klokman was 79. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Met Marco Verhoef. Veel stapelwolken in het binnenland, de kust heeft de zon en uh, die opklaringen die ze daar hebben, die gaan terrein winnen, betekent dat het vanavond steeds, op steeds meer plaatsen helder wordt en ook vannacht is dat het geval. Dan wordt het koud, rond het vriespunt liggen de minimumtemperaturen en ook morgen overdag wordt het zeker niet warm, normaal voor de tijd van het jaar graad of 13, dat halen we bij lange na niet, het wordt morgen 8 tot 10 graden met een matige noordelijke wind. Er is wel geregeld zon in het binnenland, ontstaan een paar stapelwolken, er kan lokaal ook een enkel buitje vallen en als het tot een bui komt, nou dan zou het niet verbazen dat er ook wat hagel of natte sneeuw bij kan zitten. Dan gaat dinsdag de wind draaien naar het zuiden, flink aantrekken. Het gaat behoorlijk waaien en in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Tweede helft van de dag laat ook regen zien. En de dagen daarna is het wisselvallig, maar geleidelijk aan gaat wel de temperatuur omhoog. Later in de week is het ongeveer 13 graden. Snel naar de Cup in Eindhoven. 50 meter vrij. Bob van de tak. Ja, belangrijk voor Londen natuurlijk. Drie vrouwen hebben kans op twee plekken. Ranomi, Kromowidjojo Jojo en Marleen Veldhuis. Zij staan op plaats 1 en plaats 2. Hebben de snelste twee tijden gezommen in het kwalificatietraject. Maar Inge Dekker gaat nu een poging wagen om zich daar nog tussen te wringen. De start van de race is daar. Kromowidjojo Jojo met een goede start. Veldhuis ook. Dekker blijft nog ietsje achter in baan 3, maar heel erg groot is het verschil niet. Chromo Jojo, Veldhuis, Dekker, wat een mooie strijd. Maar nu komt er wat verschil. Chromo Jojo en Veldhuis zwemmen weg bij Dekker en slaan de aanval van Dekker dus af. Chromo Jojo wint in 24-10, een nieuw persoonlijk record, wederom. Veldhuis tweede in 24-32, voor haar de beste seizoentijd. En Dekker klokt dan 24-64 en redt het dus niet. Ze is geplaatst voor Londen op de 100 meter vlinderslag Inge Dekker. Maar ze wilden het op die 50 vrij ook nog proberen. Maar het is dus niet gelukt. Het zijn toch de echte vlij, vrije slagspecialisten die het gered hebben. Kromo Jojo en Veldhuis 24-10. Vrije tijd, de snelste tijd wereldwijd ook voor Kromo Jojo. Die staat dus op 1, zowel op de 100 meter vrij als op de 50 meter vrij. En uh, Veldhuis die, uh, mag dus in Londen op de laatste dag van het Olympisch zwemmen de 50 meter vrij gaan zwemmen. En uh, ja, dat is dan de laatste race van haar carrière. Dat wordt een prachtige race. Dat voorspel ik nu al. 24-10 voor Kromo Jojo. 24-32 voor Veldhuis. Die twee vertegenwoordigen Nederland dus op de 50 meter vrij. En over Nederland gesproken. De Amstel Goldrace, Sebastian en Gio. Veel Nederlandse namen vooraf. Maar zien we ze ook in de finale? We zien ze niet in de finale. Ja, zojuist zagen we heel even Nikkie Terpstra op kop van het peloton rijden... toen ze zo'n beetje boven waren op de IJzerbosweg. Maar die aanval die zette die niet door. Dus Nicky Terpstra inmiddels weer in het peloton... Wat we zeker weten is dat Robert Geesink niet mee gaat doen straks met de finale op de Kouwberg. Want hij moest lossen op de Fromberg, waar we inmiddels aan bezig zijn. Met een peloton. Was eerst uitgedund tot 35 man. Inmiddels alweer behoorlijk aangevuld door van achter. Want er komen steeds meer renners bij de favorieten. Ze wachten. Ze maken er eigenlijk weer een saaie koers van. Maar ja, dat heb je nou eenmaal in deze wedstrijd. Het is wachten, wachten, wachten tot op het laatste moment. En we hebben nog steeds twee koplopers met een minimale voorsprong op het peloton. ...of 20 voor Romain Bardet en Alex Hous die ik daar zie rijden met z'n tweeën op die vlakte naar de Fromberg ...waar de wind enorm in hun, waar een nadeel waait. De wind komt van rechts voor, maar die Alex Hous, die dus afgelopen week al knap 60 werd in de Brabantse Pijl... ...rijdt nog altijd goed hoor. En Bardet, die Fransman, de bidonnenplasser, weet u wel van eerder vanmiddag van AC ...die doet het ook goed, neemt nu weer over bij Hous. Maar het peloton, het eerste deel van dat peloton waar Andy Slek gelost was op de Fromberg. Nu hoor ik dat hij weer terug is gekeerd in dat eerste deel van het peloton. Man of 25, zoals ik het nu zie, zit daar een seconde of 10, 15 achter. Het is mooi wat Bardet en House hebben laten zien. Al vanaf kilometer 39 in de aanval. We zitten nu diep in de finale al van de Amstel Goldrace. Want we zijn op weg naar niets minder dan de Keutenberg. De voorlaatste klim. We hebben er zo'n 243 kilometer op zitten. We gaan afdalen, Gio, naar de Keutenberg. Ja, Boas van Hagen, dat is de man die weg springt uit het peloton, het peloton dat gecontroleerd werd door de ploegmaats van Philippe Gilbert. Maar die man van Sky sprong er ineens van tussen en hij probeert nu de brug te slaan in de richting van die twee koplopers. Een niemandsland, daar zit hij op dit moment in. Het is niet ver hoor, het is nu een meter of 400, 500 en dan is hij bij de koplopers. Maar het peloton rijdt er een meter of 100 achter. Boaz van Hagen is in ieder geval de eerste van de echte grote mannen die probeert weg te rijden. En ondertussen wordt er ook weer gevoetbald in het Polmanstadion in Almelo. Twee ploegen die midweeks wisten te winnen. Herakles tegen RKC. Inzet mogen duidelijk zijn. Het gaat om een plekje bij de play-offs tussen Heracles. De nummer 11 van RKC, de nummer 9 van de Eredivisie. De stand na een dikke 6,5 minuut is nog 0-0. Een kans gezien voor Heracles dat vanaf het begin van deze wedstrijd dominant is. Een corner gezien van de ploeg uit Almelo. Kort genomen, zo zou je het kunnen zeggen, tot in de buurt van de strafschopstip. Goerijen schoot de bal toen over in behoorlijk kansrijke positie. Het bleef dus 0-0. De lampen zijn aangegaan bijna een week na de bekerfinale van Heracles. En ze zeggen hier allemaal, het lijkt alweer zo lang geleden dat we tegen PSV speelden. En die wedstrijd werd dus uiteindelijk met 3-0 verloren. Maar het kan allemaal nog als PSV bij de eerste twee eindigt. Laten we uitgaan van een kampioenschap van Ajax. En de play-offs halen op eigen kracht. Kan natuurlijk ook. Aan de rechterkant van het veld, RKC weg. Dat is nog niet vaak gebeurd en de bal gaat voorbij daaraan. Jeff Stans, hij staat in de basis. Er zijn wel wat uh, problemen bij RKC. Dat U ziet dat de bal is opgepakt door Remco pas weer. de doelman van de thuisploeg. Dan kijk je even naar het elftal van RKC. Dan is Duitse geschorst op het middenveld. Is ten voorde geblesseerd, reserve doelman Van Dijk. Snow is geblesseerd, Nemet, daarvoor geldt hetzelfde. En Ouassar is ziek. En dat betekent dus wel wat nieuwe namen. Bijvoorbeeld in de basis Castillon, de centrumspits voor de Hongaar. Nemet, die er tot nu toe drie maakte. Pasvier geeft de bal mee aan de rechterkant van het veld. Waar RKC oppakt met de aanvoerder van Peppe ter hoogte van de middenlijn. Bal gaat naar de andere kant van het veld. En rechts van het strafsomgebied nu bij RKC in balbezit Schet. een van de twee meest vooruitgeschoven mensen in een soort ruit op het middenveld. 4-4-2, schotje als hij naar binnen komt tegen Schet. Maar dat is een rollertje en daar heeft de doelman van Irakles, Remco Bas, weer geen problemen mee. We kijken naar de klok. 8 minuten en niet wat seconden erbij. Het is 0-0 in het Polmanstadion. Hamstel, goldrace, beslissende fase, Gio en zijn Bas... We kijken ook naar de klok en daar staat het 5 voor 12. Het is hoog tijd voor het peloton om eindelijk eens wat te laten zien. De koplopers begonnen aan de klim van de Keutenberg. De laatste hindernis voor de Kouwberg. Het parcours loopt in de finale anders. We gaan Valkenburg rechtstreeks uit. We gaan niet met de sippergrubben af. En dan nog dat lange vlakke stuk door Valkenburg heen. Nee, het is afdalen. En dan meteen die Kouwberg op. Ik zie dat Boos van Hagen wordt ingelopen. Eerst door Greg van Avelmaat, dan door Philippe Gilbert. Maar dan die twee koplopers. Sebast, daar zit jij bij. Daar rijdt Bardet aan de leiding en ik heb het idee zo van voren gezien op dat uh, ietsje minder steile, maar nog altijd super steile stuk hoor van de Keuterberg, dat uh, Bardet ietsje afstand begint te nemen van uh, Alex Hous, Ja, En als dan die grote namen daarachter aan het wachten, wachten, wachten zijn, dan is het misschien wel gewoon een dag voor de aanvallers. Alhoewel, het zal moeilijk worden dadelijk ook op dat plateau als we de Keuterberg gehad hebben, waar de wind ook behoorlijk uh, in het nadeel waait. Bardet en Hous zijn bijna boven Gio. Ze zijn bijna boven, ze zijn ook bijna ingelopen. Ik zie dat... Ja, weer van Avermaat. Ik zie Gilbert, Ik zie Cunago daar uh, ook uh, rijden. Sagan zit daar ook uh, vlak achter. Het zijn de favorieten. Hoor. Veclaire zit erbij. Maar wat is het nog? Een ongelooflijk groot peloton. Jelle van Indert kwam daar nog voorbij. Kijk, daar komt een mannetje van Rabobank. Uh, die komt daar uh, doorheen. Dat moet macht in stand zijn. Ja, zo is het een heel langgerekt peloton. Johnny Hogeland die ook nog net kan aansluiten. Met Sylvain Chavanel. Is dat Steven Kruiswijk die daar in de verte komt? Jawel. Maar daar hoort u al aan met Steven ...van hoe lang het allemaal duurt en hoe groot dat peloton is. Boasson Hagen, daar breekt het wel hoor bij Boasson. Die kan het tempo niet meer bijbenen. Zo langzamerhand slaat dat hele peloton uit elkaar op de Keutenberg. En ben ik benieuwd wat er aan de voorkant gebeurt. We weten dat Robert Geesing eraf is. We weten ook dat die twee koplopers inmiddels de top zo'n beetje bereikt moeten hebben. Ik weet het niet. Sebastien, jij nog wat daarvoor aan? Ja, het is Bardet die inderdaad inmiddels over de top is. En House achter zich heeft gelaten. Romain Bardet van ACDSR is dus... De eenzame koploper op dit moment op dat plateau. Hier waait de wind nog eventjes in het voordeel. De wind in de rug, maar ik zie daar in de verte ook al het eerste deel van de achtervolgende groep aankomen. Dat Lamgerekte lint dat op jacht is naar de eenzame koploper Romain Bardet. Gaan wij weer even zwemmen. De zwemcup in over wat uitslagen halen bij Bob van der Tak. Ja, want uh, gaat, uh, ze gaan rustig door. Hè? Finale naar finale. Een aantal finales gezien waar niet zozeer de Olympische tickets op het spel stonden. Maar wel met Olympische deelnemers. Bijvoorbeeld de 200 meter rugslag. Bij de vrouwen met Sharon van Rauwendaal. Die uh, haar beste tijd van het seizoen tot nu toe zwom. 2, 10, 14. En zij won de race ook voor de talenten Annemarie Worst en Kira Toussaint die uh, aardig aan de weg aan timmeren zijn op de rugslag. Daar gaan we in de komende jaren nog wel wat van horen van die twee maar voorlopig van Rauwendaal nog op eenzame hoogte. En zij gaat ook naar onder natuurlijk. Net als uh, Monique Nijhuis op de 100 meter schoolslag. Zij uh, had weer eens een robbertje uit te vechten met Jenny Johansson die uh, Zweedse die vaak op de swimcups in Nederland te zien is. Zo ook dit weekend. En Johansson. Wonderrace tikte aan in 1 29 ruim twee tienden voor Monique Nijhuis. Een fraai nummer was ook de 50 meter vrije slag bij de mannen met een paar goede internationale toppers. En de allerbeste dat was Bruno Fratus uit Brazilië die ook een fraaie tijd klopte van 21-87. Hij tikte aan voor Koedel Stefan Strand uit Zweden en Serkij Vesikov uit Rusland. Gaan we weer wielrennen, Sebastian en Gio. Is Bardet nog vooruit, Gio? Bardet is nog vooruit hoor. Het is met de moeten Op Je zou hem eigenlijk wel gunnen na zo'n hele dag in de aanval. Zeker omdat het peloton toch eigenlijk een beetje loopt een lanterfanten. Ze kijken allemaal naar elkaar. Ze willen de kastanjes niet voor elkaar uit het vuur halen. Je ziet af en toe een demerage. Zojuist een renner van Astana die demereert. Maar die krijgt dan weer een renner van Katusha in het wiel. zien we vanuit de lucht. Maar de rest van het peloton zit daar dan ook weer vlak achter. En als je dan kijkt naar dat peloton. Man, man, man. Wat zijn dat nog veel? Renners die daar bij elkaar zitten. Philippe gilles ja, die is makkelijk te herkennen in die Belgische nationale kampioenstrui. We zien daar ook nog uh, Simoni, zien we daar, uh, of wat zeg ik, Simoni Koenigo. Die zien we daar uh, van voren zit. Ik geloof dat Oscar Freire daar ook nog gewoon goed bij zit. Dat zijn een beetje de mannen aan de voorkant van het peloton. Terwijl er nu weer een renner van Sky probeert te demareren uit het peloton. We hebben eigenlijk de laatste zware hindernis gehad voor de Kouberg. Straks is het doorrijden op het plateau tegen de schuine wind in. En dan uiteindelijk uh, de Kouberg op. Nou, het is een klein pelotonnetje nog maar hoor. Het zijn er zeker geen 50 meer. Ik denk hooguit een man of 30, Zebas. Ja, zoiets. Is. Ze hebben Bardet inmiddels uh, ingelopen. Dat betekent dus uh, dat, uh, dat pelotonnetje nu aan de leiding rijdt. Met inderdaad die man van Sky. Voor mij onmogelijk om te zien wie dat is. Die uh, iets uh, lichtjes de vooruit rijdt op dat plateau. Hier weer naar die bocht naar rechts die ze hebben gemaakt met de wind vanaf de zijkant. En ze nu en dan een beetje schuin in de rug probeert hij daar weg te rijden. In de laatste 8,5 kilometer van deze Amsterdam Goldrace, Race Gio doet het weer hoor, Thomas Verkler in de Brabantse pijl, reed hij op kousenvoeten weg. Toen lieten ze hem lopen, de concurrenten. Toen keken ze iets te lang naar elkaar, maar hij krijgt nu wel een mannetje met zich mee. Niet de minste, Peter Sagan op voorhand toch ook met vier sterren. Zo'n beetje genoteerd als een van de grote favorieten hier voor de koers. Hij viel in de Brabantse pijl, viel op zijn knie, viel op zijn schouder. Maar kon in ieder geval hier van start gaan. En Verkler en Sagan zijn weg, maar daar komt dat peloton weer. Daar is het volgens mij toch ook wel weer een van die mannen daar van Kato. ...die dan het gat dichtrijdt. Nee, het is een vergeefse poging nog 8 kilometer te koersen. Even snel naar het voetbal. Herakles tegen RKC, Ragnar. 14 minuten onderweg. Heracles verovert de bal net buiten de middencirkel op de helft van RKC. Maar een overtreding gemaakt door Braburg. Maar daar wil de scheidsrechter niet aan. En dus gaat het verder met de Waalwijkers in balbezit. Die scheidsrechter is Kevin Blom. En dan gaat de bal toch over de zijlijn als het Terels is, denk ik. Die net buiten de middencirkel is aangetikt. Kevin Blom gaat eens even bij hem kijken hoe het met deze spitsen staat. Hij was een twijfelgeval. Er mag van Blom verzorging komen bij de Almeloers. Even het elftal. Overtoom is nog altijd geblesseerd. Is er niet bij. En wie er ook niet meer bij zijn, zijn Douglas en Van der Linden. De laatste zit nog wel op de bank. Geldt niet voor Douglas. Die volgend seizoen weg mag. Goerij heeft zijn plek ingenomen op de vleugel. Aan de rechterkant en het lijkt erop alsof Douglas die laatste erg ontevreden was met de reservebeurt. Dat hij niet meer voorkomt in de plannen van Peter Bos, Want hij zit helemaal niet bij de wedstrijdselectie. Armenteros wordt over geholpen en heeft nog duidelijk pijn ergens aan het onderbeen. En steunt nu op de verzorger van de thuisploeg die hem even zal begeleiden richting de zijkant. 0-0 zoals gezegd, na een dik kwartier inmiddels. En deze tijd zal er allemaal bij worden opgeteld. De derde keer dat de ploegen tegenover elkaar staan. Het was de eerste wedstrijd dit seizoen voor beide ploegen. De opening van het seizoen toen een 2-0 voorsprong in Waalwijk voor Herakles. Het werd uiteindelijk 2-2. En dat zou een ja, begin zijn van een mooi seizoen voor RKC Waalwijk. Dat deze week bijvoorbeeld ook uitmondde in die prachtige 2 0 overwinning thuis op PSV. Arme is buiten de lijnen. Dat betekent dat Looms zometeen weer kan gooien. Gaat hij inderdaad doen. Heeft de bal gegooid naar Pasveer. Zijn eigen doelman. Even met zijn tiener dus de Almeloers. Bal van Pasveer gaat naar voren. Wordt ingeleverd bij Jeroen Soet. En zo kan RKC weer verder. Die ploeg had de bal. Het is erg vriendelijk van Pasveer. 16 minuten ruim op de klok. 0-0. Herakles, RKC. Ja, wij willen weten hoe het bij het fietsen is. Kio Ja, heel spannend hoor. Oscar Freire, die is weggesprongen uit het peloton. Uit de kop van het peloton. En dit is de manier waarop hij het moet gaan doen. Natuurlijk, het is een goede sprinter. Maar ja, sprinten bergop is toch een ander verhaal. Natuurlijk, de Brabantse pijl die heeft hij meermalen gewonnen. Dat was ook bergop. Maar dat is toch iets minder dan deze Kouwberg. Freire, die jarenlang bij Rabobank een van de kopmannen was voor deze koers, altijd zei dat hij goede benen had. En aan de voet van de Kouwberg bleek hij dan toch vaak te kort te Komen. En wat doet hij met nog 6 kilometer te gaan? Hij springt weg uit het peloton en heeft een gaatje. Heeft een gaatje op de achtervolgers. Waar we Koenego zien, waar we Van Avermaat zien, waar we Gilbert zien. Van Verde zit daar nog bij en Bouke Mollema. De enige man van Rabobank daar nog in dat achtervolgende pelotonnetje. Van een man of 25, 30. Maar dat gaatje, Frère peloton. 5 kilometer nog, Sebas. Gaat hij het redden? 17 seconden meldt de toerradio, Maar ik denk dat het minder is. Want ik zie Frère tegen die wind inbeukend. Hij maakt zich zo klein mogelijk. Zoekt zo nu en dan een beetje de beschutting op. Van wat motoren die bij hem in de buurt rijden. Maar die wind, die wind staat echt vol, vol tegen hier. En dat is in het nadeel. Hoe groter rennen je ook bent, uh, figuurlijk. En natuurlijk is het een kleine man, letterlijk genomen. Oscar Freire. Als het uh, niet is gelukt in de sprint in het verleden. Dan maar een keer solo proberen. Hij rijdt daar nog altijd. Maar het peloton, ik schat, een seconde of tien zit daarachter. Vijftien seconden hoor ik wel weer nu. ...op de Toerradio als officiële tijdmelding. Hij rijdt IJzeren op dit moment binnen. Dat is niet van de IJzeren Bosweg, maar gewoon het dorpje IJzeren. Laatste vijf kilometer voor de eenzame koploper Oscar Frere. Klein groepje achtervolgers, een mannetje op 25 selecte groep. En Thomas Dekker in het laatste wiel voor hem rijdt een man van Rabobank. Dat is Paul Martens die daarbij zit. Dat is de Duitser uit de Rabobank formatie. Die zit dan in ieder geval in die achtervolgende groep. Valverde zag ik zojuist voorbij komen. Gilbert, Schlek, Sagan, Verkler, Koeniggo. Dat zijn de mannen in achtervolging op die eenzame koploper. In uh, IJzeren waar hij dadelijk rechtsaf gaat. Handen onder in de beugel bij Oscar Frere, Oscarito Frere, die veel achterom aan het kijken is... maar daar nog altijd aan de leiding rijdt in trouwens inmiddels... waar hij dadelijk een drempel over moet en na die drempel een gevaarlijke bocht naar links. Maar daar hangt ook het bord van de laatste vier kilometer. Oscarito kijkt om en dat moet je niet doen. 12 seconden is het verschil net nog 3 kilometer te rijden en aan, aan kop van het peloton. Ja, dan kijken ze toch ook wel naar elkaar hoor. Natuurlijk achtervolgen ze, maar ze weten als wij tempo hoog houden, dan zijn we ook geklopt voor de overwinning. Ik denk toch dat ik iets moet rechtzetten, want ik riep net dat het Martens was. Maar ik denk toch dat het Bauke Mollema is hoor. De Nederlander daar, de enige Raboman daar in die achtervolgende groep. Thomas Dekker er in elk geval bij namens Garmin. Twee troeven daar nog in die achtervolging. Maar Frère, Frère. Leuk die nog steeds tegen de wind. Hij uh, rijdt daar nog altijd 12 seconden. 12 seconden is het verschil. Het, voor de voorsprong van Oscar Freire. Op dat uh, jagende groepje. Waar ik dacht dat ik ook een Astana-man nog aan de leiding zag. Oscar Freire richting de rotonde. Bovenaan de Dalemenweg. Dat is die gevaarlijke afdaling. Na de voet van de Kouberg in Valkenburg gaat nu rechtsaf. Ja, dit is geen 13 seconden hoor. Dit zijn nog een seconde of 8, 9. En dan, uh, dat is de voorsprong van Oscar Freire. Oh, oh, oh, oh, We krijgen een demarage vanuit het peloton van Nicky Terpstra. Hij rijdt een geweldig voorseizoen, dwars door Vlaanderen won hij al. Hij was goed in de Ronde van Vlaanderen, hij is eigenlijk altijd goed. Hij was ook goed in Parijs-Roubaix. En nu springt hij af, weg in de afdaling van de weg Richting Valkenburg, richting het Grendelplein. En dan linksaf, hij zit vlak achter Oscar Ferre. Het gaatje is niet meer dan 150 meter. Mooi zijn als hij erbij kan komen en als uh, Nicky Terpstra misschien wel Frere dan als een springplank kan gebruiken in die afdaling. Daar valt hij dus aan. Laatste twee kilometer bijna Het is nog steeds Oscar Freire, dan een meter of 150, 200, dan is het Nicky Terpstra. Maar ik denk dat hij er niet helemaal bij gaat komen Hoort tenminste nu nog niet. Maar ook Nicky Terpstra heeft een aardig gaatje met dat achtervolgende pelotonnetje. Het pelotonnetje met alle grote namen. We zijn bijna beneden, Oscar Freire is bijna bij het Gendelplein. Kom langs dat mijnbouwmuseum en dan weten we dat hij bijna beneden is in Valkenburg. En daar uh, wordt hij onthaald door heel veel mensen. Oscar Freire, de man die toch altijd als Spanjaard in Nederlandse dienst... Heel erg populair was bij de Nederlandse fans. Nu in Russische dienst bij Katusha. Hij gaat zo linksaf de Kouwberg op, Gio. Ja, het zou toch een stunt zijn hoor. Als hij het iedere keer weer probeerde voor Rabobank. En hij slaagde er niet in. En nou rijdt hij bij Katusha. En het lukte wel. Maar ik hoop natuurlijk nog op Nicky Terpstra. Komt hij die bocht goed door? Hij komt die bocht goed door. Terfstra ook nooit veel sprong door de bocht. Inmiddels begonnen aan de klim van de Kouwberg. En dan dat hele peloton. Achter elkaar door, door die bocht van het Gentelplein. Ook zij beginnen aan de beklimming. En dan is het bijna. De vraag. Maar Frère rijdt hij nog steeds staan voor Termstra? Ik hoor Sebastian niet, dus dan ga ik maar door. Het is, uh, Sebastiaan is er inmiddels uh, uit met de motor, hij is afgeleid. Ik kijk naar Oscar Freire, staande op de pedalen. Gaat hij op weg hierna, prachtige overwinning. Zijn eerste overwinning in die Amstel Race. het zou toch wat zijn hoor. Oscar Freire, Terpstra gaat het niet redden. In ieder geval niet, want hij wordt zo meteen opgeslokt door het peloton. Dan kijk ik naar Philippe Gilbert, de eerste man daar in het uh, peloton, die uh, op dit moment Nicky Terpstra terugpakt. Maar Freire, staande op de pedalen, kom op Oscarito, je kan het. Ik gun het je. Probeer het nou maar. Rijd door. Oscar Freire. Oh, valpartij, valpartij daar in het peloton. Cunigo gaat er onderuit. En het is Gilbert die de dans leidt van de achtervolgers. Maar hij komt er niet aan hoor. Het is nog steeds Freire daar. Ja, Cunigo op de grond. Wat jammer. Hij schakelt zichzelf uit. Waar is Freire? Ik wil Freire zien. Oscar Frère met een gaatje met Philippe Gilbert. Ver is het niet meer hoor. Ze zijn er bijna. Zagan zit daar ook nog bij daar in de achtervolging. Oscar Frère nu vlak de weg wat af. En nou moet je het afmaken, Oscar. Nu moet je doorgaan. Kom op, zet nog even door. Ja, ik weet het niet hoor, hij gaat het niet redden denk ik. Oscar Freire wordt nu ingelopen. En dan is het Peter Sagan die doortrekt. Peter Sagan die doortrekt. Hij gaat het misschien wel redden hier. Nee, ook Peter Sagan die valt stil. En dan is het de grote vraag, wie gaat hier de koers winnen? De man van Astana komt hier als eerste over de streep. Het is de, de man met het nummer 23 van Astana. Gasparotto wint de koers. Altijd goed in de Amstel Goldrace. Race. Mollema komt in het peloton over de streep. En Rico Gasparotto, de winnaar van de Amstel Goldrace. Verrassende winnaar. Jarenlang goed, maar nu op de hoogste treden van het erepodium. Hier komt Thomas Dekker als laatste, als een van de laatste van het peloton over de streep. Ook hij is goed, maar Gasparotto de winnaar. Wat een verrassing. Zometeen meer van Gio Lippes. Nog een andere wielerbericht. De Spaanse wielrenner Javier Moreno... heeft in de laatste etappe van de ronde van Castille de eindstegen naar zich toe getrokken. Moreno zat in de kopgroep en sprintte naar de tweede plaats. Tot het begin van de laatste etappe reed Luis Leon Sanchez van de Rabo ploeg nog in de leiderstrui. Maar hij arriveerde als 33 e in de aankomstplaats Segovia. En verloor daardoor veel tijd. Hierdoor eindigde Moreno op de hoogste treden van het podium. En wij gaan weer naar de voetbalwedstrijd die nog loopt. De half vijf wedstrijd. Heracles tegen RKC. We waren even aan het fietsen, naar Sorry, is er veel gebeurd? Ja, ik krijg bijna de neiging om met zulke stemverheffing te gaan praten. 0-0 stand na 25 minuten, maar dan leent de wedstrijd zich niet zo heel erg voor. Want er zijn eigenlijk nauwelijks kansen. Die kans van Goerijen in het begin van de wedstrijd, een schotje van Everton zojuist. En Irakel is nog wel altijd de bovenliggende partij met Kwanza links op het middenveld. Gaat richting het strafschopgebied van RKC, maar speelt de bal dan in de voeten van Everton. Doet dat tekort, Van Peppe neemt over... Opent dan met een lange bal in de richting van Schet. Maar die bal is te hard voor Schet. En loopt over de achterlijn bij Herakles. Bal wordt opgepakt door de doelman door Pasveer. Die hem zal kunnen meegeven aan de rechterkant van het veld. Dat inderdaad gaat doen. Bal wordt opgepakt door Breukers. Iedereen gaat er toch vanuit dat hij komend seizoen bij FC Twente als rechtsback gaat spelen. Maar officieel is dat nog altijd niet. Bal langs de rechterflank gespeeld naar Armenteros. Weer fit nadat hij een tijdje buiten de lijnen verzorgd moest worden na een tik van Braber. In de buurt van de middencirkel. Van Peppe neemt over voor RKC. Daar is die genoemde Braber. Sprint wel met Davidson. De nieuwe Australië die de plek van Van der Linden heeft overgenomen. Terugspeelbal naar Pasveer en zonder problemen richting de middenlijn getrapt. Aan de linkerkant van het veld Everton. Looms komt buitenom. Ziet hij dat? Nou misschien wel, maar de bal komt niet bij Looms. Misschien in tweede instantie als Everton nu mag gaan gooien. Duarte zat er nog even tussen. Looms pakt de bal op. Precies de hoogte van de middenlijn. En Herakles kan gaan gooien, zoeken naar vrije mensen die er eigenlijk niet zijn. We zitten in de 27e minuut, het is 0-0 en het zou allemaal wel een tandje hoger mogen, een tandje sneller en wat spannender ook. Enrico Gasparotto wint dus de 47e editie van de Amstel Gold Race, maar wie zat er allemaal kort achter Gio? Jelle van Endert zat tekort achter de winnaar van de Tour etappe naar het Plateau de Bijen. Kwam echt werkelijk, nou ja, een half wiel, een wiel. Nou, een fietslengte, laten we het maar even eerlijk zeggen. Tekort op Gasparotto, de verrassende winnaar dus hier van deze wedstrijd. Hoewel hij werd wel al als outsider genoemd. De man van Astana van Endert op de tweede plek. Peter Sagan op de derde plek. Oscar Freire, de dappere Oscar Freire op de vierde plaats. En op de vijfde plaats, Thomas Veukler. Hebben in elk geval de eerste vijf van deze Amstel Gold Race. Geen Nederlanders dus in de top van het klassement. U krijgt van mij nog even de uitslagen van het voetbal van de wedstrijden van vandaag. Groningen, Roda de halve 1 wedstrijd 0-1. Ajax de Graafschap 3-1. Utrecht, VVV 4-2. Vitesse, Ado Den Haag 1-0. En bij Heracles tegen RKC. U hoorde het net, het staat een minuut of 25 op de klok. En de stand is daar 0-0. NOS langs de lijn op 1 Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. Alle in koper is ook van de begraafplaats verdwenen in de laatste 2, 3 jaar. Soms zie je dode mensen, die kunnen opstaan, die kunnen lopen. Van de graven gesloten. Van de graven ook allemaal afgehaald. En dat is een landelijk eh, probleem ook. Wat betekent deze begraafplaats inmiddels voor u? Oeh, het is eigenlijk mijn lust in mijn leven geworden. Je bent opgegroeid met zulke dingen, daar ben je er bang voor. Smaakt dat naar meer...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 Good thinking. De eerste keer dat ik hoorde van de kipragoe van Struik, was ik helemaal van... Oeh, geweldig! Oh, super, ja! Yeah. Maar toen ik erachter kwam dat er plofkip in zat, was ik best wel zo van... Ugh, ah pa, plofkip? Dus alsjeblieft, Struik, maak die kipragou weer geweldig en super. En haal die plofkip eruit. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl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 Sta, sta, sta op die yeah. op die yeah. door je yeah. do the 360. Yeah. Laat je sponsoren voor het Jeugdsportfonds en doe de 360. En omdat verhuizen al genoeg kost, krijgt u van ons 2000 euro bruto cadeau bij uw hypotheek. Kijk voor de actievoorwaarden op abbnamro.nl slash hypotheek. ABN Amro de bank anno nu. Soms leven je een leven langs elkaar heen. Totdat je elkaar vindt. De Groene Amsterdammer, Opinieweekblad sinds 1877. En de Gids, literair Culturele Tijdschrift sinds 1837. Nu samen in de winkel of bij u op de mat. Dit is Radio 1.